Base. Nou, je nagaan. Nou ja, het is, het is, je moet het eigenlijk moet je het helemaal niet zeggen. Want er zijn hele vervelende plekken. Maar als ik naar die, uh, die wolk kijk, dan uh, word je daar niet vrolijk van. Maar dat neemt niet weg. We moeten het maar een beetje relativeren. Die muziek is prachtig die erop staat. Hans, uh, twee uur jazz zit er vanmorgen alweer op. En uh, ja, wij gaan straks lekker naar buiten. We gaan een kop koffie drinken. En er is ontzettend veel te doen in Zandvoort. Zandvoort ZFM die doet ook verslag van alle activiteiten die, die in Zandvoort vanmiddag plaatsvinden. En het is echt een genot om hier in Zandvoort te zijn. Ja, heeft u andere plannen ook mij best? Uh, prima, volgende week tussen 10 en 12 is er opnieuw ZFM Jazz. Luisteraars, tot dan! Dat, uh, nee, je moet hem even uit laten lopen, Hans. Dat, uh, <laughs> anders gaat het niet werken. Dus, uh, mensen denken van wat is dit nu? Ja, nou, dat heeft alles te maken met, uh, met een uh, uur tijdsverschil en uh, dat er dingen niet helemaal goed uh, afgesteld staan. Dat is de reden. Dus dat uh, maakt het ook uh, waarom we even op deze manier uh, beginnen. En het heeft uh, alles uh, ermee te maken dat ook uh, waarschijnlijk even geen nieuws uit het computertje gaat komen. Uh, dat, dat, uh, dat heeft uh, denk ik ook met uh, de zomertijd te maken. Heren, trouwens, uh, dank u wel. Uh, wat gaan we verder doen uh, deze, deze zonnige zondag? Uh, nou, uh, ik ga zo meteen naar het Museum, want dat oh. is natuurlijk gewoon over. Is dat je uh, core business uh, vandaag? Dit is vandaag mijn core business. Ja. Buiten de jazz is dat mijn core business. Dus Juist. Mensen die in Zandvoort nog even eruit gaan, die zijn ook vanmiddag weer van harte welkom. Duidelijk, en uh, dan is er natuurlijk uh, de, de, de enige echte onvermijdelijke Hans Rijmers, want uh, nou ja, uh, hij gaat toch nog even daar zitten, dus dan, uh, dan kan hij toch even mooi nog uh, wat, uh, wat in die microfoon... Uh... Uh, is er nog iets bijzonders of had je dat al net al uh, verteld in het vorige uur? Nou, ja nee, in het vorige uur alle, alle mededelingen gedaan die er gedaan moeten worden, ja. maar volgende, volgende week zondag de krocht nog maar een keer, ja. buitengewoon belangrijk, twee formidabele talenten, drummer en vibrofonist, ja. allemaal komen, half drie, duidelijk. Helemaal goed. Helemaal goed, nou dan gaan wij gewoon kaal beginnen, dit uh, zijn de birds met uh, Jesus is just alright. MUZIEK Lee Mason met uh, Poe. Dat is een nummer wat we al meerdere malen hier hebben gedraaid. Bij CFM Zandvoort Muziek Boulevard. Welkom bij deze Zondagse Muziek Boulevard. Waarin het in het teken staat van de circuirun vandaag. Daar zullen we misschien hier en daar in onze uitzendingen wel wat aandacht aan gaan besteden. Maar vooralsnog zal het zich beperken tot wat flitsen. En meer ook niet. Wel hiervoor straks op het gasthuisplein. Een optreden van een aantal artiesten. Wellicht dat. Daar ook nog aandacht aan wordt besteed in de uitzending hierna. Tussen 2 en 5 weer een aflevering van Zondag in Killemeland. En zoals velen zeggen is het vandaag weer een, ja, de zomertijd ingegaan. En dat merken we dus ook aan het systeem. Het is nog niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Geen nieuws, uh, niks. Wel uh, muziek, maar uh, ergens rond 12, uh, rond uh, 1, uh, rond 2... Uh, dan wordt het gewoon even een stuk rustiger op die radio. Maar goed uh, dat we tot 5 vijf uur gewoon uh, hier uh, mensen hebben rondlopen. Dan uh, moet het toch allemaal wel goed gaan draaien. Nou, wat uh, is het uh, vandaag? 27 maart. We hebben er 86 gehad. Er blijven dus nog 279 over. Vandaag uh, zijn jarig Jeroen Hasselbank, hij uh, was uh, voetballer, is nu 39 jaar. Mariah Carey is vandaag 41 jaar geworden. Quentin Tarantino, Amerikaans regisseur en acteur, uh, is vandaag 48 jaar geworden. Karin de Groot mag ook diezelfde leeftijd uh, gaan vieren vandaag. Uh, zij is presentatrice bij de NCRV. Tenminste, vooralsnog uh, voor uh, is dat het laatste wat ik uh, daarvan weet. Het zou zomaar uh, ineens uh, veranderd kunnen zijn. Aad de Mos, uh, voetbaltrainer, wordt vandaag 64. Michael York is uh, een Weelse acteur, maar wordt vandaag 69 jaar. Ik geloof dat hij in een uh, film De Vier Musketeers onder andere heeft uh, meegedaan. Uh, daarvan kennen we hem, maar hij wordt vandaag 69 en dan eh, ga ik nog eventjes eh, verder eh, in het eh, lijstje en eh, zien we dat er verder geen eh, jarigen meer zijn. Dat zijn dan wel jarigen, maar die zijn niet meer onder ons en dus kunnen we ze maar beter dan ook helemaal niet noemen. Kijk aan, er is een techneut binnen, die gaat vast en zeker dat probleem eh, wat wij hebben straks even fijn oplossen. Tot die tijd eh, gaan we eerst eens even heel fijn muziek draaien. Dat is Who Are You Now van Jodie Moon. Long ago when there was nothing, nothing. Oh Nou, dat waren ze de orkestromenoevers in the dark. Uh, het uh, bracht de tijd op tien voor half één. Dan hebben we nog uh, de gebeurtenissen van uh, vandaag, 27 maart. Want uh, er zijn ook nog wel wat dingen gebeurd. Uh, zo bijvoorbeeld uh, ging op donderdag 27 maart uh, de film Fitna op het internet uh, gezet. Die werd uh, toen uitgezonden op, uh, op internet. En Geert Wilders uh, publiceerde dat in die uh, 16 minuten durende film. En de gefreste protesten bleven uit. Het, uh, er was nog wel uh, het een en ander om te doen. Ik wist in ieder geval dat ook uh, de toenmalige premier Balkenende nogal. Uh, erg uh, ja de bovenop zat om te zeggen van, doe het alsjeblieft niet maar uiteindelijk uh, deed Wilders het wel en <tie> is die film op het internet uitgezonden. 30 doden en meer dan 140 gewonden als een Palestijn zichzelf op woensdag 27 maart 2002 opblaast in het hotel in Netanya. En op donderdag 27 maart 1980 bezwijkt het Noorse olieboorplatform Alexander Kieland tijdens een hevige storm waarbij 123 arbeiders om het leven komen. En op zondag 27 maart 1977 komen 583 mensen om als twee Boeings botsen op het vliegveld van Tenerife, een van de Canarische eilanden en de meeste mensen weten over welke luchtramp ik het heb. Dat is het uh, PNM toestel en het KLM toestel waarbij uh, PNM, daar kwamen nog een aantal mensen levend uit en bij het uh, toestel van de KLM, daar uh, waren alle mensen omgekomen. Dus uh, dat uh, is nog steeds de grootste luchtramp uh, voor Nederland uh, die er in de geschiedenis opgeschreven is, weliswaar met wat in zwarte letters dan wel te verstaan. 27 maart 1958 uh, is Nikita Groestjov de eerste Sovjet-premier Maarschalk Bulganin af en grijpt de macht in het Kremlin. En dat gebeurde in uh, 1958. En op zaterdag 27 maart 1943 overvallen 9 voor 6 mensen het bevolkingsregister van Amsterdam. En de Rotterdamse voetclub, voetbalclub Feyenoord het neemt op zaterdag 27 maart 1937 het voetbalstadion De Kuip in gebruik. Nou, dat uh, is in ieder geval... Ja, nog steeds zo. De historie is nog altijd terug te vinden in deze voetbalstadion. De Kuip, terwijl Rotterdam al heel wat plannen heeft liggen om eventueel alweer een nieuwe stadion neer te gaan zetten. En of dat ook gaat gebeuren, dat is nog maar zeer de vraag terug naar de muziek. Nederlands falenwerk. De nieuwste ja, van Eefje. van glas. En dan moet ik er wel de goeie erbij pakken. Want dit was de foute track. Dit is de goeie. Hier is afgemaald. Je hebt gegeten, gedronken, met me aan tafel gezeten. De rekening betaalde misschien al aandacht geschonken. Je hebt aangekeken en me scheen uitweg te vinden. Ik was niet hard, maar eerlijk, ik was voorzichtig. Maar in het erst doe ik praat. En niet echt op leven te brengen, en ik luister aandachtig, je luistert aandachtig, maar ik zeg, ik zie dat je af, weet je zelf, nog wel voor welke wereld je werkt kan alles voor. En ik zat naast je, we reden overwegen tussen weilanden door. Ik was haast vergeten hoe je was, gewoon hoe je was. En de stad kwam steeds dichterbij. We zouden eten in een rustig restaurant. En we namen we de tijd om te praten, om alles één uit te spreken. We zijn net twee volwassenen, dus we samen zijn. got your letters I've read them all Now you decide to come on There comes a time To do what feels right About to call, pick up the phone. Goodbye, I wanna face it. I'll see. ZANG Denken dat het thuis hoort in een programma als Country Tracks. Maar niks is minder waar. Wij doen daar ook wat aan. En dat heeft alles te maken met de liedjes Smit uit Hoogland. En het leuke voor de mensen die thuis zitten te luisteren. Hij komt ook naar de studio hier bij CFM Zandvoort. Ik kan het je nu al vast verklappen. En dan, uh, dat zal gebeuren op 10 april. Adrie Hazenbos is de naam van deze man. En hij uh, maakt toch wel liedjes in een bepaalde eigentijdse blues. Omschrijft zich als uh, country, folk, wereldmuziek en singer-songwriter. Dus dat uh, is zo'n beetje in het kort wat hij doet. En uh, ja... Vooral hij is zichzelf. En uh, dit komt van het overzichtsalbum On The Way Home. Wat hij uh, zeg maar in de afgelopen jaren bij elkaar heeft uh, geschraapt. Nou uh, loopt uh, uh, vriend uh, en collega Roy van Buringen hier uh, links en rechts rond. Maar dat heeft al alles te maken met wat daar straks op dat gasthuisplaatplein... Uh, uh, uh, Gasthuisplaat, nou ja. Het is in feite ook een plaat, ja. <lacht> dus hier we dan hier ter plekke wel even uitverzonnen uh, uh, uit, uh, hier. Uh, het grappige is, vorig jaar hadden we daar een uh, lopen hier naar, naar de mengtafel. Maar ik begrijp Roy, er komt zo direct een heel compleet blaasorkest geloof ik, hè? of niet? Uh... Gaan we proberen om die even naar jou, naar de studio uh, te brengen. Ja? En ik probeer ook steeds hier en daar wat mensen naar toe uh, te brengen. Heb je lekker input vanaf het plein? Nou, dat laatste, dat uh, laat maar zitten. Dat, uh, maar voor, voor, even voor het uh, verhaal van, uh, van uh, zet er maar een blaasorkest neer. Dat uh, lijkt me wel even leuk om het, uh, nou, het, het, het feest voor vanmiddag uh, ja. even te openen natuurlijk. Komt goed, ja. Goed, uh, dat was uh, Roy even kort, het kort. Die uh, hanteert de bezem, samen met uh, Corny Lodewijk uh, heb ik al gezien. Want uh, straks uh, komt ook de halve school van uh, ja, Studio 118 uh, daar uh, een, uh, een aantal dingen doen. Dus dat uh, straks, uh, want ja dat is dat allemaal in het teken van de circuitrun. En een deel van die loop gaat ook door het dorp heen. Dus het is weer een afgrijzelijk mooie dag. Uh, dat heeft alles te maken denk ik met het klokje wat vooruit is gezet. Ik keek ook net naar de studioklok en die stond nog op half twaalf. Maar goed, dat is inmiddels ook wel uh, veranderd. Uh, ik zei al uh, dat, uh, dat, we, uh, dat deze Ali Hazelbosch 10 april zou komen. En uh, zo staan er nog meer dingen op de agenda. Maar daar heb ik het straks nog wel even met je, uh, met je over. Uh, daarvoor hoorden we even met uh, Afdwaald. En uh, wat heel erg leuk is, ze komt uh, hier in de buurt op 24 april in het... Patronaat in Haarlem zal dus zij daar een, uh, een optreden gaan doen. Dus dat, uh, dat is op, uh, volgens mij op een... Uh, zeg ik het goed? Op een donderdag. Ja, ik weet het eigenlijk niet. 24 april. Ik zie even uit mijn hoofd. Volgens mij is het zelfs op een zondag. Maar dat uh, lijkt me erg uh, sterk. Uh, maar ja, je weet het maar nooit. Dus dat is het uh, verhaal van Evie, die uh, <coughs> met de nieuwe single alweer uh, de hitlijsten aan het bestormen is. Tenminste in ieder geval de radiostations. Want op Radio 2 is ze ook al... Uh, uh, vrij hot, moet ik erbij zeggen. Goed, uh, dan uh, gaan we eens even over naar het uh, volgende punt uh, van de dag. En dat is natuurlijk. Uh, ja, dan ben ik natuurlijk wel. Het goede scherpje. Weerbericht. Ik zal het even overnieuw doen, want. Zie je het dat voert? Weer ja, het weer. En uh, onze vriend uh, weergoeroe Olexen van de Hoorn uh, zal zeer uh, binnenkort zijn opwachting maken op de zaterdagmiddag. Tussen 2 en 5 bij het uh, programma Zandvoort op Zaterdag. Zal hij uh, uitgebreid een uh, weerbericht gaan verzorgen. Vandaag is het 11 graden, een zonnetje staat erbij, af en toe kan er misschien een wolkje voorkomen, de wind waait uit het noordwesten, is de windkracht 3. Vannacht gaat hij draaien, die wind, naar het noordwesten, komt vandaag nog uit het noordoosten, moet ik het goed zeggen. Noordwesten gaat hij draaien, dan uh, koelt het af naar zo'n... 1 graad, misschien, uh, misschien een klein kansje op nachtvorst. En morgen overdag lopen de temperaturen weer op naar zo'n graad of 10 met een zonnetje en een wolkje erbij. Dan gaan we naar dinsdag. Wind gaat dan draaien naar het zuidwesten en dat is het voorbode van uh, wellicht een verandering in de, uh, verderop in de week. Windkracht uh, is 3 uit het Zuidwesten, zei ik al. 2 graden wordt het uh, s'nachts en de temperatuur dinsdag gaat oplopen naar zo'n graad of 13. En dan ook weer met een zonnetje en een wolkje erbij. En wat er daarna gaat gebeuren, dat schijnt niet al te best te zijn. Woensdag en donderdag uh, schijnt er uh, veel bewolking te zijn met wat regen. Maar ja, dat is woensdag en donderdag. Laten we eerst nou maar gewoon zorgen dat we vandaag nog een beetje leuk uh, doorgaan komen. Dus dat uh, is het weer. Vrienden van de muziek boulevard. Dus uh, weer terug naar uh, de muziek. Maar dan van een fijn stikje. Ik zou bijna zeggen van uh, ja, uh, dat lijkt me wel heel erg leuk om dat ook even te laten horen. Zo is uh, bijvoorbeeld uh, Suus de Groot hier geweest. Uh, zij was uh, een van de, of wat zeg ik, uh, een van de bandleden van John Doe's Revenge. Die band die bestaat niet meer. Die band is trouwens ook uh, een winnaar geweest van de Rob Award 2008-2009. Toen hebben zij dat uh, gewonnen. Maar uh, de, de, het was geen lang leven beschoren, die band. Wel jammer. Het was wel uh, heel erg leuk dat we ze hier ooit hadden. Met een wat semi akoestische opstelling. En toen hebben we zelfs ook nog de halve deur uit de studio moeten slopen. Om uh, de drummer uh, nog kwijt uh, te kunnen. Maar goed. Het lukte ons wel. Uh, de band is uh, gestopt. Suus is uh, zelf uh, verder gegaan. Uh, onder de naam Su The Knights is hier ook geweest. In februari geloof ik is hij hier geweest. En uh, toen heeft ze een aantal songs uh, laten horen. Een aantal nieuwe songs. En die hebben wij lekker op een uh, mp3 bestand staan. En dit is... Een van de songs. Ik vind hem nog steeds ijzersterk. Stay close to yourself van Sue the Knight. It's no big deal to fall in love. It's Simple when you got enough. But don't you give away your heart too easily. Because you might give it. Spread your love around when everything is for a while Commit yourself when love is found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 Stay close to yourself Lights the way, and when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry. Love is mine. Het uh, stemgeluid van Jury Zwart. Uh, zij uh, gaat uh, vanmiddag een optreden doen in Project 072... En dat is, een, met alle respect gesproken, zeg maar het begin van haar try-out van het album wat ze gaat opnemen. Uh, ze heeft al benig luisteraar al verrast met haar krachtige warme stem. Zo uh, omschrijft de website van Project 072 dat uh, heel erg mooi. De versie die je net hebt gehoord is een afgemaakte versie van Secretly Sleeping. Um, de uh, warme stem en mooie gitaarspel, om even het verhaal verder af te maken. Die direct met je hart aan de haal gaan. Alternatieve pop die doet denken aan Ani Di Franco, Joni Mitchell en Melissa Etheridge. Zondag 27 maart om 5 uur vanmiddag speelt ze dan met de band in project 072. Jori won dus zoals gezegd in 2010 de Amsterdamse popprijs en de NH Pop Live. En deed al mee in het voorprogramma van onder andere Tim Knol, de Snijders en Anneke van Giersbergen. Dus zo uh, klein is ze dan denk ik toch ook niet. Hoewel ze is wel klein, maar niet uh, in die zin dat ze uh, klein uh, als artiest. Is, want ik bedoel, je gaat toch wel uh, met hele grote mensen om en straks zullen ook wel denk ik de grotere poppodia wel gaan volgen. Uh, Joris optredens en zijn stoer en altijd in tegen en naar een grote liefde voor muziek klinkt door in alles wat ze doet en dat kun je dus zondag ervaren bij Project 72. Koelmaal aan 310 in Alkmaar, dus uh, vanmiddag uh, gewoon een thuiswedstrijd. Daar speelt zij vanmiddag, dus uh, voor die mensen die dat uh, willen weten kunnen ze daar terecht. ...kunnen ze dus alvast een inkijkje krijgen... ...van wat uh, Jory uh, gaat uh, brengen op haar nieuwe album. En dit, denk ik... ...dit zal er zeker een van de nummers zijn... ...die er op uh, voor gaat uh, komen. Dus dat sowieso. Daarvoor horen we Barry Ryan met Eloise. Altijd dat uh, majesteuze en bombastische nummer... ...wat in de jaren 60 ooit is opgenomen. En... Uh, ja, het doet nog steeds heel erg lekker aan als je dat nog eens een keer op de radio kan brengen. En zeker als je tijd de boksen kan laten horen schallen. Voor de wekelijkse zondagse glimlach hier de, de mannen van Duncan Idaho uit Lekkerkerkerk Just Like You van het album Echo Location. To the wheel Staring it on Just by a feel oh, oh, oh, oh, oh. Taking a ride Into the meadows Where do we go? I guess nobody knows Oh, oh, oh, oh, oh. oh God, what's that out there? You wonder where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 forget. I think I'm dead. 'Cause the sun it rises fast.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 my ...het van Hadassa. Uh, ze zit uh, tegenwoordig in uh, Land Down Under... ...en daar, daar uh, bivouckeert ze nu... ...maar ze heeft uh, nogal uh, wat te doen met haar Apple... ...en uh, als dat uh, gaat werken... ...dan uh, mag ik uh, weer een paar nieuwe tracks uh, van haar krijgen. Voormalig collega is er zelfs ook nog uh, van mij... ...we hebben zelf het bedrijf uh, gedeeld in ieder geval. Dat sowieso, tot aan het nieuws... ...hebben we nog een uh, eigen opname... ...van uh, onze vrienden van We Cook With Fire... ...met Hello Hello, hier opgenomen ooit in de studio... Toen toen het zeer warm was en toen het WK voetbal aan de gang was. Thanks a Oh, maybe it's the other way around. You would be together. guests in the house. Hello, everybody. Hello, hello, hello. Hello, hello. dat we hier mogen spelen. En dan moeten we afsluiten met een dikke, dikke hello. Hello!